Het weer in de ochtend is het vooral in het oosten grijs, in de rest van het land zonnige periode en het wordt 10 graden in het Waddengebied tot 14 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het goede leven.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 Ik ben er nog, ik ben er nog. Eh, welkom terug in het laatste uurtje van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus, Track traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen, niemand die het nog weet, maar ik wel. Een week geleden liet ik uh, Fleetwood Mac horen. De Fleetwood Mac van Peter Green, wel te verstaan. De oer Fleetwood Mac met uh, Shake Your Money Maker. Dat deed ik eigenlijk een beetje als uh, opvulletje. Maar ja, dan luister je dat weer eens af. En dan denk je, zal ik nog eens wat meer van die oude zooi gaan uh, afluisteren? En dan denk je, zal ik een aflevering maken... over de inspiratiebronnen van Peter Green? Uh, bijvoorbeeld BB uh, King of Muddy Waters. Maar ja, dan blijf je toch hangen bij het werk van Peter Green zelf met zijn eigenste Fleetwood Mac. Uh, en ik kan het niet laten. Ik ga gewoon uh, alleen maar Fleetwood Mac laten horen... Heden maar dan niet de Amerikaanse periode met rumors en dat soort gedoe... van die scheidingsmuziek. Wel, nee, gewoon uh, de echte blanke blues van meestergitarist Green... met wie het zo triest afliep eigenlijk. Afijn, hij is nog onder ons, maar nooit meer helemaal de oude geworden... na een heleboel uh, LSD-trips... In de jaren 60. We gaan uh, naar de LP, Mr. Wonderful. Fantastische plaat, omdat die uh, helemaal in één take werd opgenomen. Geen gemix en gedoe, nee, alles gebeurde in de studio zoals je het uh, op de plaat te horen krijgt. Stop messing around maar eens om te beginnen. <tied> Mr. Green met zijn fliethoop Mac in 1968 op de LP Mr. Wonderful Stop Messing Round. In datzelfde jaar kwam er een singeltje uit, Black Magic Woman was dat. Jaren later zou dat nummer veel succesvoller worden uitgevoerd. Althans succesvoller in commercieel opzicht door Carlos Santana. Die deed dat helemaal niet onverdienstelijk. Maar ja, als je Green zijn eigen werk hoort uitvoeren... die man kan een gitaar laten praten op een manier zoals dat nooit meer iemand gelukt is. I got a black magic woman I got a black magic woman Yes, I got a black magic woman Got me so bright I can't see That she's a black magic woman And she's trying to make a devil out of me Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yes, don't turn your back on me, baby Don't mess around with your tricks Don't turn your back on me, baby Cause you might just make up my magic space. You got your spell on me, baby. You got your spell. On me. Like Magic Woman uit 1968 in uh, de originele uitvoering van Peter Weir met de Fleetwood Mac. We gaan uh, een jaar terug naar 1967, uh, nou ook alweer zoiets bijzonders: Rambling Pony. Ah, fijn. Rambling Pony. De succesjaren van uh, Peter Green met de Fleetwood Mac lagen uh, tussen nou, pakweg 67 en 1970. Uh, met name in 1970 begon uh, Green een beetje gek te doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat kwam door uh, met name LSD-gebruik. Jaren later zou hij zeggen, ik heb één trip te veel genomen waardoor hij in ieder geval allerlei mentale problemen kreeg... en ook hoe langer hoe moeilijker werd in de omgang. Het ging aanvankelijk allemaal om geld in de Fleetwood Mac. En dan niet, ik wil zoveel mogelijk geld zien binnen te halen... daar gingen heel veel ruzies over in die periode in beentjes. Nee, Peter Green vond dat al het geld wat binnengehaald werd... weggegeven moest worden. Geld, er had helemaal niemand wat aan... Dat leverde de nodige discussies op. Met name met uh, een van de naamgevers van de band Mick Fleetwood. De drummer. Die tegen uh, Green zei. Dat moet je allemaal zelf weten. Maar daar ga ik toch echt niet aan meedoen. Aan uh, dat soort flauwekul. Uh, hoe dan ook. Het uh, uh, leidde tot uh, een schisma in de band. In 1970 stapte Green eruit. En we hebben eigenlijk uh, nooit meer... Iets van hem kunnen horen van het niveau van wat hij tot dat toe uh, had gepresteerd. Het blijft een magistrale uh, gitarist. Dat is hij nou eenmaal. Maar de vonk was weg op, op de een of andere manier. En dat is jammer. Uh, want uh, uh, hij werd destijds in één adem genoemd met mensen als uh, nou, pak weg, Eric Clapton. B.B. King was gek van hem om uh, nog maar een zijstraat te noemen. Maar goed, hij wilde niet meer en uh, kwam uh, in een crisis terecht. En het is tegenwoordig een rustig levende, wat oudere man... die ze nu en dan uh, wel degelijk optreedt. Goed, hij ging dus de vliethoek meek uit... maar uh, niet zonder een afscheidslied te hebben opgenomen. De Green Manalishi gaat over geld, zei hij zelf. En niet over allerlei uh, demonen die je uh, bespringen in je nachtmerries die je krijgt als je drugs gebruikt. Nee, Green zei, ik heb wel degelijk gedroomd over een dergelijk monster... maar dat monster was geld. Dat is de metafoor die ik hier bezing. En uh, zo nam hij op een uh, demonische manier... dat is vooral in het laatste gedeelte te horen... afscheid van zijn vrienden bij de Fleetwood Mac. Tot volgende week. Dank je wel, Jan Ema. Dat was een mooi eerbetoon aan Fleetwood mek En dat was echt een spook, hè, daar in de Green Manalishi. Manalishi, sorry. Goed, film nu. Documentaire van Michiel van Erp. Daarin hoorde ik dit lied. Deze vieux moi. Deze die moi. Niet met pas tout de suite, pas trop vide. Sacher me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Nee, ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Et d'abord, le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue. Peu déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite, m'envelopper, me capturer. Habillez-moi avec délicatesse, en souplesse et de Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent mais trop lest, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissant de feu de votre main Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite. Allez vite. Sachez me posséder. Me consommer. Consumé. Juliette Grego, 1967. Kleedt mij uit. Nou, Prachtig, toch? Pas perfect in de documentaire van uh, Michiel van Erp. I'm a woman now. Waarin hij een aantal dames volgt die zich als eerste uh, ja, van man naar vrouw lieten ombouwen. En dat gebeurde al aan het eind van de jaren 50. Bij dokter Bureau in Casablanca stelde zich voor... hij met ontbloot bovenlijf een leren voorschoot aan. En dan fabriceerde hij de poesjes... Een van die dames, de prachtige Engelse April... met paarse spoeling in het grijze haar... ontmoet een zoon van Bureau en haalt herinneringen op aan die... Beminnelijke, vaderlijke man... die je niet allerlei psychologische testen liet ondergaan... om er zeker van te zijn eh, dat je je heer werkelijk wilde laten verdwijnen... maar je doodleuk een gruwelijke fotoreeks van de opzijnde, op handen zijnde operatie toonde. Nou, Als je daar tegen kon, dan zat het wel goed volgens hem. En geen van de vijf vrouwen die Michiel volgt in deze documentaire... lijkt ook maar één moment spijt gehad te hebben van hun geslachtsverandering. Hoewel de Duitse Jean nog wel eens heeft zitten worstelen met haar man of vrouw zijn. Vooral toen ze verliefd werd op een vrouw en zij meer de mannelijke rol moest gaan spelen. Ze is haar hele leven blijven worstelen met die twee kanten. He, in gevaarlijke situaties gedraagt ze zich ook uh, nog steeds wat mannelijker. Vindt ze veiliger. En altijd onzeker gebleven, bezig met reacties van de anderen. Zij ziet er ook uh, beslist niet erg vrouwelijk uit, maar ja... Dat heeft volgens mij ook iets te maken met. Weet je, vrouwen boven de 6, 65 zo'n beetje, die, ja, die worden een beetje geslachtsloos. Oh, dat vind ik aan de ene kant een vreselijk vooruitzicht, maar aan de andere kant denk ik: nou, so what, that's life. Goed, oké. Okay. Nou, de Vlaamse Corine die vertelt uh, in de documentaire aan uh, een hele goede vriendin. wat ze veertig jaar geheim gehouden heeft, dat ze eigenlijk een gemaakte vrouw is. Nou, je ziet die vriendin verschieten en die, en die weet werkelijk even niets te zeggen. Pijnlijk moment. Vooral als Corine haar dan uitlegt dat ze expres niets gezegd heeft... omdat ze eerst maar eens goede vriendinnen moesten worden. Oh. Nou, een ander triest aspect is toch ook ja, de liefde. Het hebben van een partner. Dat is ze alle vijf niet echt gelukt. Telkens bleken ze dan toch niet genoeg echte vrouw... Dan heb je Bambi uit Frankrijk, die was nachtclubdanseres. en een van de allereerste aller die zich liet opereren. En ze treedt nog steeds op. Nou, het is echt ongelooflijk. Nou, heel veel uh, uh, heren, dames uit het nachtclubvak uh, die volgden toen. En die Vlaamse Corine was ook zo'n dame. En die kon eindelijk na de operatie helemaal bloot bij haar striptease echt de mooiste figuur vind ik toch de, de statige April, hè? 76 is ze... die logischerwijs klaagt over het ouder worden. Hè? Alsof je dan doorzichtig wordt, eenzaam is ze... Maar ja, Michiel neemt haar mee naar Frankrijk op een, uh, ja, een voyage de souvenir. En zo ontmoet ze bijvoorbeeld haar oude kapper van vroeger uit de variété. En het is hartverwarmend om haar uh, nog eens te zien stralen. Hè? Ze heeft nergens spijt van, maar ze had wel, wel graag wat rijker willen eindigen. Nou, één ding weet ze zeker. Als ze gewoon gelijk als meisje geboren was geweest... dan zou ze groots geleefd hebben en over de hele wereld bekend zijn. Dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle Des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune Avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne Un ballon de carnaval Comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Et de ton nom, tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goélands, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan.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 Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Ce jour-là près de la source Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course L'oiseau tomba de son nid Et voilà que sur le sable Nos pas s'effacent déjà Et je suis seule à la table Qui résonne sous mes doigts Un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie Comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle... Des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Vorig jaar mei waren Jan en Abel en Edo eh, hier te gast. Jan Donkers, Edo Donkers, geen familie en Abel de Lange. En toen liet ze het begin van A Song Journey horen. Een vrij muziekprogramma. En eh, ja, wat die gitaristen, die Abel en Edo samen spelen. Heerlijk. En wat kleuren hun stemmen. Mooi. Ja, en dan die verstelstem van Jan er nog bij. Ik vind smullen. En in het theater doen ze het met lichtbeelden. Hier op de radio moeten ze zelf maar eh, in hun geest oproepen. Hier een stuk van die trip naar Californië toert de Greyhound-bus nu. Het wordt tijd koers te zetten naar de andere kant van het land. Waar de droom levendiger in stand blijft dan waar ook. Al is het alleen maar uit bittere noodzaak van het overleven. Voor de Mexicanen bijvoorbeeld, die de economie van Californië in stand houden. Dat wordt ze niet altijd in dank afgenomen. Je ziet ze overal in de steden, in het zuiden en het westen in groepjes in de kiele ochtendduisternis... de vuisten diep in de zakken van hun armoedige jeks gestoken... wachtend op de busjes die langskomen op afgesproken plekken. Cinaisappels, 4 dollar per uur, klinkt het van achter het stuur... en ze klimmen in de laadbak tot er niemand meer bij kan. Ze komen uit Oaxaca of Sonora... Ze werken illegaal, ze worden opgejaagd, bedreigd en gemolesteerd... door ingehuurde knokploegen... als ze zich proberen te organiseren voor betere werkomstandigheden. Door wie anders zouden de sinaasappels, de sla, de druiven geoogst moeten worden? Ze migreren omhoog in de zomer en de herfst... want hoe noordelijker, hoe later de oogst. Our work contracts out, we got to move on. En dan gaat het soms mis... Dan worden ze verraden door een concurrerende koppelbaas. en worden ze teruggevlogen naar Mexico. als deportees. En ook dat gaat soms mis. De are, all in, and the are the orange Flying them back to the Mexican bowl to take all their money, to wade back again. Father's own father waited that river, took all the money, made in his life, Did 600 miles to that Mexican bowl. Chase them like rustlers, like outlaws, like thieves. Goodbye, my one. Goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos. Jesús, María. You won't have a name when you ride the big airplane. All oh, Some of us are illegal, some of us ain't wanted work on tricks out and we have to move on 600 miles to the Mexican border They treat us like rustlers, like outlaws and thieves We died in your hills and we died in your bushes we died on your valleys, we died on your plains We died near you trees, we died near you bushes On both sides of the river, we died just the same Goodbye my one, goodbye Rosalita Adios mis amigos, que su se Maria You won't have a name When you ride the big airplane, and all they will call you will be, deep, deep, The airplane caught fire over Los Gatos Canyon. A thunder of lightning, it shook all our hills. Who are all these men that are scattered like dry leaves? The radio said they were just devotees. Is this the best way we can grow our big orchards? Is this the best way we can grow our good fruit? To fall like dry leaves, to rot on my topsoil.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 een Song Journey van Jan Donkers, Abel de Lange en Edo Donkers. Ze staan op 16, 17 en 18 maart in het Betty Asphalt Complex in Amsterdam. En ze hebben ook nog gasten. Uh, de 16e komt uh, singer-songwriter Ad van der Ween langs. 17 maart uh, de dametjes Van Dijk, Sofie en Kato, de Soldiers. En 18 maart Tim Knol, ik zou zeggen, ga dat zien. En uh, ja, u moet nog meer gaan zien en horen en uh, bijdragen. Want uh, morgen, dinsdag 13 maart, uh, allemaal naar de Melkweg... voor de Benefiet, voor de muzikant, supergitarist Joep Pelt... Hij maakte meerdere reizen naar Afrika... waar hij eh, samenwerkte met artiesten als eh, Ali Farkatouré en Lobi Traoré. Nou, hij speelde overal eh, in Nederland op grote festivals en in alle zalen. Zijn dus laatste cd eh, kwam eh, van de zomer uit... Hè, waarop hij eh, een Afrikaans blues, bluesjasje gaf aan eh, nummers van David Bowie... Tom Waits en The Roots en dergelijke. En goed, afgelopen januari eh, had hij tijdens zijn vakantie in Zuid-Afrika... een echt een vreselijk auto-ongeluk waarbij zijn vrouw Hester is omgekomen. En hij zelf levensgevaarlijk gewond raakte. En in Johannesburg is hij meerdere malen geopereerd. En nu is hij weer in Nederland, maar hij eh, herstelt langzaam. En vanaf morgenavond 13 maart is er dus die benefiet in de melkweg. Kom alle voor 15 euro. Ze gaan allemaal naar Joep's herstel. Nou, wie treden erop? Uh, Tim Knol, Mook, Lucky Fonse, Derde... de ex-Typhoon, Perquisit, Harry Siccioni, NPS... Pilot, Arthur Adam, T.S. Galloway, Mdungo en Corrie van Binsbergen. Goed, mooi nummer nu van hem. Miles alone Uh, benefiet voor hem. Gaat u mee op reis? Te vas Elia Cruz, sin regresar a la tierra, a los ríos, a la sierra, donde el sensonte te canta, porque te vas de ir santa, sin que se cumpla el anhelo de poner a tus abuelos un ramo de flores blancas. De no cumplir el anhelo, de verte cantar un día, en esta tierra que todavía, cuando se dice tu nombre, a ti te quieren los hombres, los niños y las mujeres, y te pido no te asombres. Candido Fabre, Cuba te quiere, ik hou van je Cuba... Het is tijd voor onze eigen wereldnetje bellen met Cuba. Met Harriet Sanders, die nog één keer wil genieten van het Cuba van... Uh, voor, mag er best wel onder, zo lekker nog een beetje, hoor. Uh, voor, uh, voordat het geheel van, van al ver amerikaniseert, Want daar, daar is ze wel een beetje bang voor. Nu Obama, alle Amerikanen, Amerikaanse Cubanen, vrij uh, mag laten reizen naar uh, Cuba. Nou Ze wil nog eens zien hoe deze mensen weten te overleven. Hè, met al die beperkingen en zo weinig geld. Zo afgesloten van de wereld. Nou, haar wordt het af en toe een beetje te gort als ze voor de zoveelste keer internet weigert of het pleepapier overal op is. Maar ja, wat ze vooral doet is genieten van dit uh, misschien wat rare land. We hebben de zusjes aan de boulevard van Havana, waar ze graag logeert. Of als ze gaat dansen, waar dan ook in het land. Hè, tijdens Spaanse les op de universiteit bijvoorbeeld, als de afstand. Tansen, airconditioningen het weer is begeeft... en haar lerares bedolven wordt onder stukken ijs. Rijdend over hobbelwegen in een gehuurde oude... aftandse Amerikaanse slee tussen de baks- en suikervelden. Eh, zich vergapend aan de vergane glorie van voor Fidel. Of fietsend door de stad. fijn, te veel om op te noemen. <tiek> het mag duidelijk zijn dat Harriet straks met pijn in het hart weer Cuba verruilt voor ons kikkerlandje. Haar laatste dagen van deze reis zijn aangebroken. Ik ga haar bellen. Sorry, sorry. Ja. Zo, even die kikker eruit. Niet <laughs> echt, ja, een kikkerland. Hi Harriet, ben je daar? Hi, hi Adeline. Ja, jouw laatste, laatste daagjes, laatste uurtjes, wou ik zeggen. Nou, zover is het nog niet. Maar eh, je, hebt, je hebt van de week weer, weer lekker gereisd? Ja, ik ben toch maar weer. Ik zat in Havana en toen dacht ik, ach, ik heb nog wel best een aantal dagen. Dus ik ben weer uh, op reis gegaan. Maar ik ben dit keer uh, Allo Cubano gaan reizen. Ja? Dat wil zeggen per lokaal uh, vervoer. Zo, nou, dat was een fijn plan, Adeline van me. Ik, uh, ik wou ook nou naar een, een kuuroord, Banos de El Guea. En uh, dat is helemaal niet te bereiken met het openbaar vervoer, hoor. Sowieso, uh, ja, ik was de vorige keer was ik daar geweest met een gehuurde auto, maar ik had geen gehuurde auto meer. Dus ik, ik moest wel, alo Cubano. Ja, ja, ja. Maar ja. hoe is dat dan normaal? Als je, als je, zijn er dan wel luxe manieren om te reizen in Cuba? Ja, je kan van uh, naar, de, naar de grote steden of naar de... de Toeristenplekken kan je, kan je met een Airco bus, de Biasol-bus. Maar ja, weet je, die Airco die staat altijd op volle kracht vooruit aan. Want Cubanen doen, doen nooit een beetje uh, de airco aan, maar ze doen het altijd echt helemaal voluit aan. Dus het is gewoon min 2 graden. En dan zit ik onder een doek, uh, met mijn hoofd onder een doek. Te rillen echt zo koud, joh. En wat anders, als ik, als ik me niet echt veel stevig aankleden, dan word ik gewoon ziek. Dus een groot genoegen vind ik dat ook weer niet. Nee. Dus je dacht, je gaat Olo Cobano. En wat hield dat in deze keer? Olo Cobano. Nou, ik... Ja, ik heb de eerste auto die ik vond, dat was eigenlijk... Ik weet niet of jij kent van vroeger de Comedy Capers. Ja, ja, ja. Comedy Caper. Ja, ja, ja, ja. Met Lauren Hardy en Ben Turpin en uh, Ja? Ja, die het was altijd zo'n hele oude auto die dan zo helemaal in elkaar deukte. Ja, die allemaal platge dinges was, ja. Ja, nou, ik zat dus in die auto. Ik zat gewoon in die auto. Dus het, dat is een soort bestelauto van, ja, het weet ik, van 1940 of zo en uh, die, die, daar, daar waren twee bankjes tegenover elkaar gezet... en dan zit je met acht mensen tegenover elkaar... met de knieën tegen elkaar aan. Nou, gelukkig zat ik bij, aan, de, aan de achterkant, bij de, aan de deurkant... dus ik kon naar buiten kijken... Ja? en ze hadden mijn, uh, mijn rugzak hadden ze boven op het dak gebonden... met een groot touw... en ik keek naar buiten, ik was een beetje naar het landschap te kijken... en weg te dromen... En het was een beetje boerenland, nogal arm waar ik doorheen reed... En toen zag ik zo'n hele grote zwarte wolk aankomen. En toen dacht ik van, zou nou die wolk het gaan winnen van de auto? Of, nou ja, de wolk won van de auto. En ineens begon het toch te regenen. Echt gigantisch te regenen. En ik, ik was nog steeds zo aan het kijken naar die wolk. En ineens dacht ik van, oh, mijn tas. <lacht> mijn tas, die was dus boven op die auto. Dus ik heb in mijn beste Spaans de, de chauffeur gevraagd om te stoppen. Nou, die is toen gestopt. heeft het touw losgemaakt. En die... Die werd op mijn uh, schoot gesmeten. En toen zat ik helemaal klemvast, zeg, jemig. Ik kon helemaal mijn benen niet be bewegen. Ja. Drie uur lang, hè, in die, in die bus. Maar het, wat, het gekke is dat ik het wel weer heel erg gezellig had met die mensen. Ja, waar hebben jullie het dan wel over dat, gehad dan? Ja, over, over tekort aan melk en over... Uh, alle onderwerpen die er zijn, worden ook eindeloos lang en van alle kanten beschouwd. Heel omzichtig. Aan alle kanten beschouwd. Het is echt prachtig. Ja, over het tekort aan eten en over hoe alles illegaal verkocht wordt. En, en dat er dan niks meer over is. En dat soort onderwerpen. Okay. Onderwerpen genoeg. Ja. Ja. En was dat in één keer uh, met, die, met die auto gelukt om daar te komen? Nee, nee, nee. nee. Toen ben ik nog in een, in een, in een volgende auto. Dat was zo'n hele grote, witte... zo'n heel dof, dof geverfde witte Chevrolet. Want er, er is heel weinig verf in Cuba. Ik heb af en toe het gevoel dat... Maar ik weet niet of dat waar is. Het lijkt wel alsof ze, ze er dan latex op doen. Maar dat kan natuurlijk niet. Hè? Nee. Maar in elk geval, die, die verf is gewoon vaak helemaal dof. Maar goed, ze proberen natuurlijk van alles. Nou, en als laatste ben ik toen met een boerenkar... Verde gegaan. Die werd voortgetrokken door een zwanger paard. Dat vond ik wel een beetje zielig. Maar goed, ik kwam dus aan bij een enorm uh, spa-hotel uh, per paard en wagen. Het had wel wat. <lacht> Banos ja. de El, El is dat. Ja, Banos de Guya. Ja. Nou, het is een zachtig hotel. Maar er waren helemaal geen gasten. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Er waren twee Russen en ik. Nou, heb ik, met Russisch heb ik helemaal niks. Want dat vind ik zo'n moeilijke taal met zoveel van die lange woorden, met ontzettend veel lettergrepen. Dus daar, daar waag ik niet aan. Ik heb nu net twee weken Spaans gestudeerd. Dat is gewoon wel genoeg voorlopig. Dus ik had gewoon geen gesprekken. Dus uh, nee. nou ja, er waren dus twee Russen in de verte. Enorm hotel. En ik had daar een kamer. En... En er waren echt, nou er waren geloof ik wel 500 kamers in dat hotel. Maar precies in de kamer waar ik zat, werd de buitenmuur geverfd. <lacht> Toen dacht ik ook, van wat vreemd. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dat ze me nou net hier neerzitten. Ja. Nou ja, af, dus het was heel eigenaardig. En uh, ook bij het ontbijten en het avondeten was het steeds dezelfde ober. En elke keer als ik ging eten, vroeg hij mijn kamernummer. Dat was altijd drie al, gasten zijn dat ja, zijn drie gasten. Ja. Het <laughs> zat langzamerhand uit zijn hoofd kennen. Ja, wel, dat ging niet. Het ja, lijkt wel een, of... een Alex van Warmerdam uh, film. Dat was het ook. Dat was het eigenlijk ook. Nou ja, en, uh, Maar ik, ik begrijp mensen zonder geheugen. Sinds ik dat Spaans heb geprobeerd te studeren, heb ik daar enorm veel medegevoel voor. Hoor. Dat snap ik heel goed. Maar goed, dat, dat, naast dat hotel ligt, het, ligt, dan, uh, ligt een badhuis. En nou, ik, ik vroeg dus of ik daar naartoe kon en nou, dat was allemaal heel officieel, met een verpleegster. En die haalde me op en dan moest ik in mijn bikini en uh, dus zij leidde me dan naar zo'n binnenplaats. En ja, je, moet, je moet je niet voorstellen een spa zoals in Nederland hoor. Het is echt niet met badjassen en dikke handdoeken. Het is gewoon ook in dit geval weer alo cubano, dus helemaal niks hè, is er dan. Dus een, een, een tegelmuur waar alle tegels uitgevallen zijn en een bassin zonder water. En, nou ja, deze verpleegster die pakte een enorm grote schilderskwast en die roerde daarmee in een, in een plastic emmer. En daar kwam een donkergrijze modder uit en die smeerde ze over mijn hele lichaam. Dat was deel 1 hè, van de behandeling. Mm -hmm. En dat is allemaal om, om, omdat ik had gelezen dat je daar wel twintig jaar jonger van wordt. Ik dacht van nou, dat wil ik ook. Ik wil gewoon, oh, ik wil gewoon terugkomen naar Nederland en van jongenskuur doen, weet je wel. En uh, nou ja, goed, dan moet je, moest ik, ik moest twintig minuten moest ik die modder op me hebben. En dan, die gaat dan zo een beetje in je huid trekken. Dan wordt je huid heel strak en droog en dan krakeleert dat op je huid. En ik leek dus echt op een, op een, op een, op een uh, Maasai-krijger, weet je wel. Dus helemaal... Ik was echt zo'n donkere vrouw. Ik vond het wel wat hebben, hoor. <laughs> en, uh, nou goed, daarna... Wat zit er zeggen? in allemaal, in die modder? Nou, daar zit zilver in en bromide en chlorine en sodium... En dat, dat helpt, dat dat is echt, dat is wel serieus hoor. Dat dat helpt heel goed tegen reuma en tegen huidziektes. Dus dat de, daar komen eigenlijk moeten daar mensen naartoe uh, om om te kuren. Zoals, ja mijn oma deed dat vroeger ergens in in, in een spa in Duitsland. Dat, dat was natuurlijk. En daar is ook op in dit gebied is ook uh, zijn minerale bronnen. Het is gebouwd op een bron. En het, het, het stinkt verschrikkelijk, hoor. Die, die, dat is die sulfur natuurlijk. Rotte ja. eierenlucht. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is, niet, het is, uh, het is, het is geen plezier. Maar goed, um, nou, dat moet je dan afspoelen en dan wordt het een soort blubber. En dat is enorm gedoe om dat zo'n beetje weer uit je oren te spoelen. en Het is vreselijk vies. Nou, en daarna ga je dan in, een, in, in dat sulfurbad. Dat is een heel heet bad. Dat is geloof ik wel bijna 40 graden. En uh, ja, daarna mocht ik me ook een tijd niet douchen. Dus zat ik gewoon stinkend in mijn hotelkamer. <kijen> en dan, weet je wel, na een half uur mocht ik me dan pas echt weer douchen. Dan was ik wel blij hoor. Nou, en, en nu zie ik er verschrikkelijk goed uit aan Oh, ik ben erg benieuwd. <s> <hijen> hey, en hoe, dat heet eh, banyos de Elgueda. El El Is dat een naam van, van een persoon of wat... Ja, ja, ja. Dat, was, dat was don Francisco Alguea. Dat was een, uh, een suikerbaron en die had een slaaf. En die slaaf die had een verschrikkelijke nare huidziekte. En die is toen verbannen door uh, don Francisco Elguea. want die, die was bang dat iedereen besmet zou worden. En de slaaf is gegaan naar deze minerale bron. Kennelijk wisten mensen toch al in 1860 dat die bron er was... En uh, die is daar genezen. Het dus was helemaal overgegaan, die huidziekte. En toen is hij gewoon weer teruggegaan naar, naar zijn baas en heeft zichzelf laten zien. En die, die, die Don Francisco El Guaya, die was zo onder de indruk dat, er, dat hij er een badhuis liet bouwen. En toen is er later uh, weer de andere mensen in 1917 een hotel geopend. Dus ja, het is, gewoon, het is alleen wel nu heel erg jammer dat het door de staat gerund wordt, weet je wel. Het wordt gewoon door Cuba gerund, en dus het stort heel erg in elkaar. Dat is jammer, hè? Ja, dat is heel jammer. Dat... Nou goed. Ja, kijk, als het in particuliere handen zou zijn, dan zou het gewoon een waanzinnige, echte, officiële, mooie spa kunnen zijn. Dat, dat, dat Potentieel zit dat erin. Maar goed, ik, ik, ja, goed, ik ben weer terug. Uh, ik ben weer terug? Ja, ja je bent weer teruggegaan en je hebt ook nog uh, aardappels uh, gekocht, <laughs> heb ik begrepen. Nou ja, ik ben dus weer, uh, weer teruggegaan met een. Van een Amerikaanse slee. Dat ik wel achterin stappen, want dat hoort. Maar dat ging niet, want de achterbank was er even uitgehaald. <coughs> want die man was tegelijkertijd met mij. Was die ook een heleboel illegale. Aardappelen aan het vervoeren. En ik eet al twee maanden rijst met bonen. En dat heb ik. Ja, daar heb ik het eigenlijk wel echt mee gehad. En uh, dus ik vroeg of ik wat aardappelen van hem mocht kopen. En dat mocht, dus ik had vijf kilo aardappelen gekocht. Nou joh, wat heerlijk hè. Alleen ja. Dat was wel een beetje een ellendige reizen, hoor. Met de vij extra vijf kilo, dat is veel, hoor, nou. om mee te reizen. Lieve, lieve Harriet, ik ga jou uh, gedag zeggen. Ik ga jou weer in mijn armen sluiten als je weer in Nederland bent. Ik wens je nog een paar <laughs> fijne dagen. En tot zover ontzettend bedankt voor al je berichten uit Cuba. Oké, okay, tot de volgende keer. Tot de volgende reis. Hopelijk lukt het Harriet om haar reisverhalen... ook nog ergens op papier te krijgen. En ik zal u melden uh, waar en hoe als dat gelukt is. Goed, vergeet onze website niet, www.adelinevanlier. U kunt ook mailen naar hetgoedeleven.nl. Nou, ik zou zeggen, uh, tot volgende week. Dan hebben we de uh, merry-go-rounds. Dat zijn de jongste gasten hier ever. En ze klinken zo.